เก o k สิเก้าาคำแสดงความเป็นเจ้าของแมวของแฟนดิฉันดั๊องแ r de kat van mijn vriendin, sonakang fan di chan, de hond van mijn vriend, de hond van mijn vriend, kang len kang luu di chan, het speelgoed van mijn kinderen, het speelgoed van mijn kinderen. Nee, k is de kleren van mijn vriend. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de mantel van mijn collega. d a t is de auto van mijn collega. Dat is de auto het van mijn collega. Dat is het werk van mijn collega's. Dat is het werk. กระดุมของเสื้อหายไปริกระดุมของเสื้อหายไปจนโนงเสหายไปกระดุมของเสื้อหายไปกระดุมของเสื้หายไปกระดุมของเสื้อมของเสอระของอหมเอหรของ้าเสีย De computer van de chef is stuk. De computer van de chef is stuk. Krijg je papa en mama van de k i n d e r e Wie zijn de ouders van het meisje? Wie zijn de ouders van het meisje? Die gaan we naar de huis van haar Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Baan you trong sut t a Het huis staat aan het einde van de straat. Het huis staat aan het einde van de straat. Meeuw luong van Zwitserland, hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Nangze, zei Aray. Wat is de titel van het boek? Wat is de titel van het boek? Lul lul, van mijn vrienden, hoe heet de kinderen van de buren? Hoe heet de kinderen van de buren? Rong Rien Kang, dek dek, pit term, wanneer? Wanneer hebben de kinderen vakantie?